Heer, nou is het weer zover Nou wat het mijn beurt om een leuk verhaaltje te vertellen Ja ja, ik luister Paulus zegt het met een heel benauwd gezicht, want hij bevindt zich in bijzonder slechte omstandigheden. Stijf vastgebonden aan een stoel zit hij in het vossenhol. Kans om te ontsnappen is er niet, dat zie je zo. Paulus heeft nog een poos gehoopt dat de Hooburu of Salomo iets van zijn verdwijning bemerkt zouden hebben, maar die twee wijze vogels maken een groot soort ommetje en zijn echt nog niet terug te verwachten. Het ziet er dus minnetjes uit voor onze boskabouter, zeer minnetjes. Uh, uh, wat zei je? Nee, ik sprak aan mezelf. Het was niet voor jou bestemd. Nou, Houd dan je mond dicht en stoor me niet. Ik ben aan het denken. En dat is een hoogst belangrijke bezigheid. En je denkt zeker aan mij, hè? Dat zou waar zijn. Ik denk aan jou. Maar niet op een vriendelijke manier, Paulus. Dat hoeft te zeggen. Dat begrijp ik zo wel. Ik denk erover na wat ik nou eens met jou zou gaan uithalen. Het moet iets ergs leuks worden. Ja, voor mij dan. Niet voor jou waarschijnlijk. Zal ik je dan eens een goede raad geven? Vraag het aan Eucalypta. Die is altijd heel sterk in het verzinnen van de naarste dingen. Oh, heel goed, heel goed. Wel bedankt voor je raad. Ik ga het meteen doen. Wat zeg je van zo'n super? Die stuurt nou, me naar Eucalyptus om een geschikte straf te brengen. Ziezo, is hij weg? Ja! ja, hij is weg. Dat mag dan misschien gek lijken dat ik Rijn naar mijn ergste vijand in stuur, maar dat heeft zijn reden. Zolang die vos voor mijn neus staat, kan ik niks ondernemen om mezelf te bevrijden. Maar als hij weg is, al is het maar voor tien minuten. Gauw, Paulus, roepen! Ben ik al? bella bella bella heeft bella bella dat noem Ik bella Ik heb gezien dat bella bella bella bella bella bella bella bella bella wil jij om te beginnen dit touw even losmaken? Natuurlijk. Ik mag het wel doorbijten. Want losknopen, dat kan ik niet met Bijt maar door, dat is prima. Ho ho ho voor elkaar. Hoera, bedankt mol. Je bent een schat, een fijne mol. En, dat komt later wel. Nou niet kletsen, maar plannen maken. Gelijk heb je, alleen valt er niet veel te verzinnen. Ik neem gewoon de benen, dan ben ik in veiligheid. Mooier kan het toch niet? Oh, oh jawel, oh, oh, jawel, veel mooier. En, en ik heb al wat verzonnen ook, Mo moet je horen. En dan gaat Mol tegen Paulus aanstaan, zodat hij zijn mollesnuit vlak bij het kabouteroor kan brengen en hij begint haastig van alles te fluisteren. Paulus luistert aandachtig naar dat gefluister. Hij knikt met zijn hoofd en zegt dat hij het een uitstekend idee vindt, maar wat het voor idee is dat Mol daar verkondigt, dat weet ik niet, omdat hij zo fluistert. Laten we dat tweetal dan ook maar rustig even in het vossenhol laten zitten en liever gaan zien wat Rijn de Vos aan Eucalypta gaat vragen. Ah, Eucalypta, ik breng genoeg nieuws. Ik rein de bos. Slim, dapper en onoverwinnelijk. ben er in geslaagd de gevaarlijkste aller boskabouters gevangen te nemen. Oh, dat is aardigst. Waar heb je hem, rentje? Thuis, Eucalypta. Thuis? Waarom heb je hem niet meegenomen? Wie laat er nou zo'n belangrijke gevangenen alleen... Dat is toch veel te gevaarlijk? Maar Eucalypta, waar zie je me vooraan? Je denkt toch niet dat ik hem zomaar alleen heb gelaten? Hij zit vastgebonden. En hoe? Met een fijn, sterk touw, dat hij onmogelijk los kan krijgen. O oh je, yeah. met een touw. En is dat genoeg voor zo'n boskaboter? O, oh, maak me nou alsjeblieft niet ongelukkig. Wat had ik nog meer kunnen doen? Wat je had kunnen doen? Je had hem niet Persoonlijk moeten bewaken met al je tanden. Dat had je. Maar dan had ik jou niet om raad kunnen vragen. Ik wilde een leuk plan. Een werkelijk enig plan om die boskabouter een lesje te geven. Maar dan had ik jou niet om raad kunnen vragen. Ik wilde een leuk plan. Een werkelijk enig plan om die boskabouter een lesje te geven. En had je daarmee voor nodig? Kon jij zelf niks verzinnen? Ach, ik kan natuurlijk wel wat verzinnen, dat spreekt vanzelf. Ik zou Paulus zonder meer in de pan kunnen stoppen, maar ik zoek iets beters. Iets dat niet te verbeteren is. Ik dacht dat jij met een of andere prettige toverspreuk... Goed, een Ja, dat wil ik wel. Het is dus tenslotte een kans om voor goed van het wereldje af te komen. Maar dan moet jij nou wel vliegend naar je hol terugrennen, anders is de vogel gevlogen. Maar je gaat toch wel mee? Maar rempel niet. Jij gaat vooruit. Nee, je moet hem persoonlijk bewaken tot ik klaar ben met het toverspreuk. Ja, maar dacht je dat ik dat zomaar zonder voorbereidingen kon doen? Ik moet het een en ander nakijken en misschien een poeiertje maken of zoiets. En intussen mag Paulus niet de kans krijgen om er tussenuit te gaan. Ja, dat is waar, ja. Dan ga ik nog meteen. Laat niet te lang op je wachten, Eucalypta. Ik kom zo gauw mogelijk. rennen rein, voor het te laat is. Ik vlieg. Als een pijl uit een boog vliegt Rijn terug naar zijn vossenhol. Hij is wel wat zenuwachtig geworden, want Eucalypta heeft hem ongerust gemaakt. Achteraf spijt het hem dat hij Paulus niet heeft meegenomen naar het heksenhutje. Dan zou hij nu nog zeker weten dat het kereltje in zijn macht is. Helemaal zeker is hij daar nu niet meer van. Met een geweldige haast stuift hij zijn hol binnen, smijt de deur van de huiskamer open en... Grote, griebelde grizzels nog aan toe. De stoel is leeg, hij is er niet meer. Vergis je niet, Rijn. Ik ben er nog wel degelijk. O oh ja? Maar waar zit je dan? Ik zie je niet. Ik zit nog steeds op deze stoel, vastgebonden en al, Maar ik heb een grapje uitgehaald. Ik heb mezelf onzichtbaar gemaakt. Kon je dat dan? Toevallig wel. Ik herinnerde me een toverspreukje dat ik eens van Eucalyptus heb geleerd. En toen ik dat uitsprak, werd ik onzichtbaar. Je ziet anders niet? Dat is een pak van mijn hart. Ik was al bang dat je er van vandoor was hier. Maar waarom heb je dat gedaan, Paulus? Wat dacht je hiermee te bereiken? Och, ik dacht zo. Als ik onzichtbaar ben, dan kan Rijn me niet zien. En dan durft hij me vast ook niet aan te raken. Dat is dan bijzonder suf gedacht. Wat maakt het voor mij uit of ik je zie of niet. Als je hier maar bent, op deze stoel, stevig vastgebonden. En als ik je hier maar kan houden tot het moment dat Eucalypta komt. Komt ze gauw, denk je? Ze kan iedere ogenblik hier zijn. Nou, dan mag je de touw wel een beetje beter vastmaken. Want het is wat los gaan zitten. Los? Het touw los? O, lieve help, ik zal nou meteen. Rijn bedenkt zich geen ogenblik, maar stort zich op de stoel waarin de onzichtbare Paulus moet zitten. Dat was ook de bedoeling, want meteen daalt vanuit de hoogte het touw op hem neer. Paulus en Mol hebben daar al die tijd verstopt gezeten in een mollengang die Mol haastig gegraven had. Juist als Rijn bemerkt dat er volstrekt niemand in de stoel zit, voelt hij het touw om zich heen, maar dan is het al te laat. Mol springt verheugd in het rond, terwijl Paulus handig en snel knopen legt. Euh, wat gebeurt er met me? Ik maak het touw weer vast. Ik zei toch al dat het los zat? Maar je moet mij niet vastmaken. Jij zelf. <lacht> Laat aan je kijken, Rijn. Het is al voor elkaar. Rijn kan geen poot meer verroeren. N nou nog een zak toekomstensnuit, zodat hij ook niet meer kan praten. Ja, ook dat nog. Zo... Zo, dat is ook gebeurd. En nou nog een laken over hem heen, zodat je niet kan zien of het een vos is of een kamhouder. Juist, hoepsa, daar is het laken. Klaar, en dan nou terug in de mollengang, mol. Met een vaart duiken Paulus en Mol in de mollengang weg, waar ze zich verdekt opstellen om precies te kunnen zien wat er gaat gebeuren. Rijn de Vos zit midden in zijn eigen kamer, stevig vastgebonden aan zijn stoel, een zakdoek om de snuit, een beddelaken over zich heen. Het is net een beeld dat onthuld moet worden. Nou hoop ik maar dat ook Eucalyptus gauw komt, want ik ben nieuwsgierig hoe dit afloopt. Ik ook, Paulus. Rijn zei dat de heks ieder ogenblik kon komen, dus wat dat betreft. Hou stil! Ik geloof dat ik al geluid hoor dat zo haar wel eens kunnen zijn!